12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Den Haag roept mensen die willen meedoen aan het kermisprotest op. om niet meer naar de stad te komen. Het parkeerterrein van het stadion van Ado Den Haag. en de route er naartoe staat vol met voertuigen. Op verzoek van de politie is de A12 richting Den Haag vanaf Nooddorp afgesloten. De kermisexploitanten demonstreren omdat ze eerder dan 1 september weer aan de slag willen. De politie en de gemeente Den Haag bekijken hoeveel kermisvoertuigen er uiteindelijk naar het Malieveld mogen. Van de gemeente mogen de wagens niet op het grasveld parkeren, maar alleen op de asfaltwegen om het veld heen. Starters kopen steeds vaker een huis. Het aantal jonge huizenkopers tot 35 jaar is sinds het begin van de coronacrisis met 40% gestegen. Dat meldt de hypotheker. De hypotheekverstrekker noemt de stijging opvallend, omdat starters het over het algemeen moeilijk hebben op de huizenmarkt. Als mogelijke oorzaak noemt de hypotheker de toename van het aanbod en dat jongeren vaker financieel worden geholpen door hun ouders. Ook zouden ze willen profiteren van de lage hypotheekrente. Flexwerkers die een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis... kunnen vanaf maandag 22 juni een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. Ook studenten die meer dan 400 euro, euro bruto verdienen die komen ervoor in aanmerking. En voor allerlei andere groepen op de arbeidsmarkt was er al een sociaal vangnet. De storing bij telecomaanbieder Vodafone is opgelost. Door problemen in het datacenter had een deel van de zakelijke klanten urenlang geen internet en vaste telefonie. In de Europese voetbalwereld die draaide vorig seizoen een recordomzet van 29 miljard euro, meldt Deloitte. Volgens de financiële en zakelijke dienstverlener haalden FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United het meeste geld binnen. Door de huidige coronacrisis gaan vooral de kleinere voetballanden het moeilijk krijgen, verwacht Deloitte. Het weer nog bewolkt en er trekt regen over het land, wordt 18 tot 22 graden. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.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 La groep op Aan de de mag wat zeggen.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 tochtjes heel in het veel. land uitgezet? Heel veel nog. Ja. Nog zelfs, we hadden dus uh, hier in Zandvoort. hadden we eigenlijk een soort onderafdeling van, uh, van Tour Club Olymp. En ik denk dat we daar uh, toch wel met een 20, 25 leden. lid van in Zandvoort waren. Ja. Dus ook vanuit Zandvoort hebben wij dus heel veel toertochten georganiseerd. Ja. Op diverse afstanden en zo wat. En we zijn toen ook begonnen met de avondfietsvierdaagsten en zo wat. Ja. Die dus nu door de ploeg van Anki. Uh, Miezebeet. Ja. wordt gedaan. Ja. Ja.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 Louis Motte, wat weet jij van deze man af? Heel weinig of niks. Heel weinig. Ver voor mijn tijd. Maar ik weet dus ook nog wel dat op diezelfde achterstatus circuit ook nog eens een keer een wedstrijd achter motoren werd gereden. En daar deed onder andere Hugo Obletham mee. En nou eigenlijk bij die wedstrijd is mijn passie voor het fietsen ontstaan. Daar gaan we het even zo over hebben: over jouw passie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 I say white, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Roy, give me a choice. I say crash that, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is.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 En laten dat nou twee sporten zijn waar mijn vader helemaal niet gelukkig mee was. Waarom niet eigenlijk? Nou ja, omdat ze beide niet zo'n erge goede naam hadden. De bedrijvers van deze sporten. <laughs> het boxen, omdat je zeker uh, nou, de nee, taal geslagen nou, wordt. Ja, maar ook het taal gebruiken. En, en, en, en de, activiteiten, de activiteiten die ze deden en zo. Dus uh, een paar kopers die vond het niet zo'n verstandig idee. Toen ik uh, op mijn twintigste... Maar ik mijn kameraad uh, Piet Paap. En die uh, ging naar Amsterdam een racefietsje halen bij zijn oom. Dat stond op zolder op Kattenburg. Ja. En dat hebben we meegenomen met de trein naar Zandvoort. Maar Piet ging er nooit op fietsen. Mm. En dat vond ik eigenlijk wel zonde. Dus toen zei ik tegen Piet: Jok, kan ik dat fietsje nou niet van je overnemen? Toen heb ik dat fietsje van Piet gekocht. En zo is het begonnen. Ja. Ik ben toen lid van de kampioen geworden. In uh, 50, als ik het goed zeg. Ja, in 50. En dan ben ik tot 55 al blijven fietsen. Ja. Wat, uh, wat was dat uh, voor een club die kampioen uh, wielenwedstrijden organiseren? Ja, nee, dat, dat was een van de van de van de sterkste clubs van, van Nederland in die periode. Ja.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 En Piet Steenvoort uit Heemstede, Piet van Ook kwam met halen, Maar Piet, Piet Steenvoer uit Heemstede, die was in 1957 kampioen. Mm. En van Piet Steenvoort heb ik wel een leuke aan het Want ja. ik was die tijd, was ik, uh, als ik fietser was was ik altijd hoofdcontroleur bij de ingang van het circuit. Yeah. Omdat ik de taal van de renners sprak, zei ze, altijd, <laughs> en omdat ik heel veel jongens kende. Yeah. Maar ja, dan werd het dus met argus ogen door de andere controleurs naar je gekeken natuurlijk. Of je geen fouten maakte. Hè? Yeah.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 Ja. Komt hij terug met de bloemen, was, was hij kampioen van Nederland geworden? <laughs> <laughs> dus ja. de controleur werd niet vergeten in die geval? Nee, nee, nee. En, ook nog zo'n leuk voorgeval. Ja. Uh, ja, ik stond weer, de andere keer was dat. En uh, ja, een aantal jongens geen kaart bij. Zeiden: ja, jongen, Je mag er niet in. En uh, op een gegeven moment komt er een Brabant van de Weide, die, geloof ik. En uh, ik zeg: ja, Je komt er niet in. Ja, Z'n maat had wel een kaart bij, dus die ging we door. Dus hij zei ook tegen die maat van hem.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 Dat is helemaal ooit. Ja, voor het wereldkampioenschap. Dat was toen met de wereldkampioenschap. Ja, dat, dat, dat het wereldkampioenschap. Ja, dus. Over dat wereldkampioenschap dat komt er dan uh, zo dadelijk aan. Uh, laten we eerst nog even gewoon uh, iets uh, gaan doen. De muziek van uh, nu. Jij hebt iets opgezocht, uh, uh, Rob. Uh, nee, is niet helemaal waar hoor. jij nee. zegt nee, nee, nee. Dit is van, uh, van toen. Van, van toen? Toe. Oh, van uh, Skik. Om... Oh ja. ja, op fietsen. Op fietsen. fietsen. Klopt ja. <lacht> I'm going to Vienna Amsterdam, I'm always looking out. I the Dutch and the hebben we ook nog, hè, bij Spaak. Nou, uh, en op fietsen? Ja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 Maar het is druk. Maar voor de, de neringdoende, voor de voor degenen die dus de handel gingen drijven, was het een fiasco, want ze bleven met verschrikkelijk veel voedsel zitten. Ja, wat was er, wat was er dan? De nou, reden? ten eerste was het weer nou niet zo ideaal. Ja.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 zullen zitten natuurlijk. Ja. Maar uh, het, het was een, een, een dag uh, dat uh, Zandvoort uh, liep, Zandvoort er wel een beetje uit? Of? Ja, je dat, je dat was uh, natuurlijk wel interesse voor, maar degene die het meeste ervan geprofiteerd hebben zijn de varkens op de Entos geweest uh, een dag later. Dat <lacht> is ja. dus bij mij in mijn achtertuin. Ja, wat, want ja, de, de, de, de Entos, ja. de, de frikandellen die over waren ja. of wat dan ook. Ja. ja.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 overtuigende sprinten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. heb, heb je die beelden nog terug kunnen zien? Ja, die zie je dan wel een enkele keertje, maar die gaan in de vergetenheid. Ja. Het zijn na die tijd weer zoveel uh, sprints geweest. Ja, het uh, Journaal zeker? Ik uh, denk die... het wel. Ja, dat zal alles nog wel tegen die tijd ja. Ja. Ja. Heb jij de man ook gesproken, deze nee, André nee, Darigan? Nee nee, nee, nee, daar kom je niet bij. Nee. nee. En trouwens, daar had ik ook geen, uh, geen tijd voor. Maar is, daar omheen nog, uh, ja, maar is daar omheen nog iets uh, leuks uh, over te vertellen? Afgezien dan van die kaartjes die je dan... Uh, ik moest zou uren? het echt niet weten, Jaap. Nee. Want ik, uh, ja, je, je wordt daar bovenaan het circuit, neergezet je neerzet op die post. En, en dat is je dagtaken. Ja. En uh, je gaat pas weg als het, uh, als het circuit weer leeg gaat lopen. Ja, en je uh, had uh, ja, natuurlijk, denk ik, dat deed er niet in eentje, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee er stond er een heel zootje.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 Nou, maar was even goed nog selectief genoeg hoor. Ja, dat geloof ik graag. Want aan de achterkant is de, de Hunsrug ook nog een aardige clip, natuurlijk. Ja, vanuit de sloten maken bocht omhoog ja. de Hunsrug op. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat doe je ook niet even. Nee, uh, dat doe je ook nog niet zo, En zeker dus. niet als je uh, geloof ik al 150 kilometer op de pedalen hebt ja. uh, gedaan. Bij, ik, heb, ik heb heel veel op het circuit gereden, gefietst dus moet ik gaan zeggen. Mm -hmm. Want uh, de kampioen heeft het in de vijftiger jaren altijd gebruikt als, uh, als trainingsparcours. Hè.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 om mee te fietsen. Nou Erik Wijers, dan weet je waar, uh, waar een eventueel uh, waar de markt zou uh, uh, liggen, denk Op ik. het ogenblik uh, hebben ze nogal uh, te doen met de, met de toerfietsers. Ja. De vakantie Leiploeg, uh, uh, tocht, die is daar ook. Verleden jaar dacht ik gestart. Maar ja. dit jaar niet. Maar verleden jaar is die dingen gestart.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 En we hebben natuurlijk ook in de jaren 50, dat zeg ik al, dus, uh, leuke uh, Nederlands kampioenschappen gehad. En ja, daar komt volk op af. Ja. Daar komt gewoon volk op af. En er zitten wel leuke posten. Dus bijvoorbeeld een Peter Post, die is hier in 1963 uh, Nederlands kampioen geworden op ja. het circuit. En Tim Groen, bij de fietsenthousiaste nog wel goed bekend als amateur. Ik denk dat hij zelf nog professional geworden is. Die won in 1964 hier bij de Nieuwelingen. De, ja, ja, de nieuwelingen. Nieuwelingen, dus ja. de En dan zijn er ook geregeld zijn er militaire en politiekampioenschappen op het circuit. Ook ja. nog? Ja, ja. ja, dat werd dan meestal door de, door de weeks gedaan. Door de weeks? Ja. En ja. dan werd het circuit afgegroeid door die gasten. En bij die politiekampioenschappen er nog een aardig wat Zandvoortse politieagenten naar meegedaan hoor. Ja, ja, ja. Ben... Uh, Methorst toevallig? Nee, Met Horst niet. Nee, nee jongens, dat is goed te gebeuren en zo. Die, oh, die. Die, die, ja, die? Ja, ja. Die ja. categorie. Ja. En, uh,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 Vondelaan, van de Molenstraat, verlende naar beneden, Vondelaan weer in. Mm -hmm. En dat hadden we helemaal voor elkaar, schitterend mooi, we hadden premies opgehaald, we hadden een hele lijst met uh, dieren onder zoveel. Dieren onder zoveel. Mm -hmm. En uh, nou, je hebt er alles voor gezorgd, we hadden alleen geen dranghekken neergezet. Ja. Dus uh, daar, dan ligt je s'nachts nog te denken, want dan heb ik alles wel voor elkaar, oh, bij de finish moet er toch minstens dranghekken staan.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 Gesjouwd met hekken. Allemaal neergezet met de Vondelaan. Nou, en dan is het zo verder Dan komen er een steltje bobo's van de KU. En dan... Uh, Eén, hey, niks meer te vertellen. Nee. Helemaal niks. Nee. Ik gaf ze een netje een lijst met alle premies. Oh, dit, maar dat maken we zelf wel uit. Nou, dat is toch goed. En uh, burgemeester Nawijn, die was toen nog... Uh, of Nawijn was toen nog burgemeester. Ja. En die zou het startschot lossen. En uh, nou, die staat dus klaar. En, uh, wij stonden achter de jurywagen... Ja.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 Mijn pistool ging niet af en ik hoorde toch een knal. Ja. Zeg tegen mij, wij gaan hier weg. Ik zie dat ook helemaal voor me. Dan Heerlijk, ik zie je gewoon uh, twee van die mannetjes uh, ergens van we, we waren, Het uh, it was het me. het was het me. <laughs> dat is zoiets. Uh, Als dat eenmaal niet lukt met zo iemand, dan, dan gaat het ook niet. Ja, maar waar man. weet ik niet hoe man. Had de man uh, Nawijn, want je noemt hem nu, uh, had hij. Uh,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 In gesprek met Klaas Koper. En dat wordt gedaan door die andere koper. Door die Jawel. andere koper. Ja, ja, koper. ja. ja, ja, ja, ja. Dat, uh, nooit van gehoord. Nooit van, nooit van, nou, dan ga ik maken. <laughs> dan ga ik maar. Ja, uh, ze zeggen soms uh, dat ik uh, wel eens een beetje uh, uh, wat kan omroepen. Maar dat doe ik liever voor een microfoon. Dus dat. Uh, <laughs> Dan laten we het allemaal bij. Uh, goed, uh, we, zijn, uh, we zijn een beetje gedwaald uh, in de jaren zestig. En uh, het uh, verhaal van Nawijn, dat ken ik nog uit de krant. Wat je toen uh, vertelde in het Haarons Dagblad uh, over dat uh, klappertjespistool van uh, Nawijn, wat niet <laughs> werkte. Dat, dat, dat, dat heb ik gelezen in het Halens Dagblad, toen de Olympia's Ronde hier kwam ja Ja, vertelde, precies. Ja, vertelde ja, je dat ja, verhaal. Dat ja, ja, nou die die verslag ook ook zeggen. Ja, ja. ja. Uh, want er is een, zijn het, uh, allerlei sterke verhalen volgens mij uh, daarom heen te vertellen. Ja, we hadden hier nog eens een keer een etappe van de Ronde van Nederland. En dit. Uh, die was hier, eindigde hier en die begon de volgende dag weer. En toen hadden ze dus op het Vrouwtjeplein plein een hele grote.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 Ja? Is er na die tijd een hele rel geweest? Want wat is er nou? Ze hadden die bus niet weggehaald van het podium. Dus de mensen hadden gezien dat er niemand uit die bus getrokken werd. Dus het ja. was een hele rel. Dus dan hebben ze het toch nog als, als goeddoende. Dan hebben ze dus toch nog uit die bus nog eentje gehaald. En die ja. heeft ook nog een ik, nog gekregen. Ja, ook nog, ja. <laughs> ja uh, uh, maar daar wist uh, ik allemaal maar niks van, want nee, ik was al lang naar huis toe gegaan. Ook. Ja.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 Dacht ik de etappe weer uh, of Bert Oosterbos? Dat is in de jaren tachtig geweest. In 1980 is, hebben ze het hier ook nog een keer uh, aangelaten. Ja, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Ja. Ik ben natuurlijk een uh, geregeld wel van Zandvoort af geweest, dus alles heb ik ook niet meegemaakt. Nee, ja. Maar het zou makkelijk kunnen wel. Ja. En was toen op het circuit? Die was ook op het circuit. Er waren ja, ja. vijf, zes aan, uh, rondjes op het circuit. Dat ja, heb ja. ik nog gezien. Met een uh, oranje trui met uh, Gerry Kneteman. Ja. Uh, die reed toen ook. Ja, dat ja. waren voor mij uh, de helden. Ja, nee, dat waren de mannen natuurlijk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 En Guus van der Meij, van Bakker van der Meij, ja. en, en, en van Staveren, die Bakker van de Zeestraat. Dat, dat schijnen toen de tijd altijd wel hele behoorlijke wielhangers geweest. Ja, en je noemde net Mark Ras, want uh, dat, ja, is, uh, de, dat is de... dat is weer uh, uh, uh, later. Ik praat nu over wat ik nou zeg, dan praat ik dus over van voor de oorlog. Voor de oorlog, ja. ja, ja. Uh, want je, voor dat plaatje uh, kwam je erop, op Mark Ras, ja. en uh, dat zijn een beetje de mannen die...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 Die uh, dacht dat hij nu nog wedstrijd rijdt. en nog de nazaten van, uh, van de familie Verstegen. Ja. Ik geloof dat de kleinzoons of zo wat van Peter zijn. En allemaal in die familie zitten ze dus. Best, en die jongens van, uh, van Mark. Volgens mij vinden ze die ook alle twee. De ratjes. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Snelle Jelle, hè? Snelle Jelle, ja.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 en en nu nog trouwens William Keur die fietst nou nog uh, veel. Co de nog veel? Ja, ik nog veel. Ik ineens uh, uh, schiet mij ook een naam uh, binnen van iemand uh, die we hier buiten de uitzending om hebben genoemd. Uh, oh. Omdat zij gisteravond een, uh, een, uh, ja, iets gedaan heeft met de comine Burana. Een vader van haar, dat was ook zo'n vervind uh, fietser. Uh, ja. Max Vasthouden. Ja, ik dat nou, het kan wel eens uh, weten kom... dat Max ook nog wel wedstrijd gereden heeft hoor. Maar vind... als we. Dus, uh, ja, Volgens mij heeft hij wedstrijd gereden. Want als we dan uh, zondags wel eens gingen trainen met de toerders. En Max zo zwijt. Dan kon je echt wel op je tandvlees naar, uh, naar Zandvoort komen. <laughs> Nou, Als Max zit te luisteren. Maar uh, ik, kan mij nog, uh, ik heb wel eens een verhaal over hem gehoord. Uh, hij heeft ze uh, echt het snort voor zijn ogen gereden.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 Het, en, het zijn geen uh, rare mensen die willen, uh, jongens, het zijn uh, gewoon uh, mensen die respect heb hebben. Heb jij daar ooit aan getwijfeld, Jaap, of het rare <laughs> mensen waren? Het zijn geen rare mensen. Het <laughs> ja. doet nou net uit alsof je zag dat jij dacht dat het vroeger rare mensen waren. Nee, dat, nou, dat, waren, dat waren geen rare nee, mensen, maar, want ik nee. kijk alleen naar mijn en en uh, dat is geen rare mensen. Dus nee, precies. Dus, uh, nee. nee, precies. Uh, zou je dit, uh, nu, nu we dat even met z'n tweeën daar aan het overdenken zijn, zou je dat nog een keer gewoon, uh, als je weer op de wereld zou komen, dat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 Ik weet niet, lijkt mij gezellig, maar beter zeg ik niks. Dan spring maar achterop, dan krijg je van mij een lift. Maar. Ja, ik zie je Klaas zo fietsen, ja? Ja, ja, ja ik, ik spring maar achterop dan... op een fiets. Ah. Mijn heb, je, heb je een bagagedrager, eh, Klaas? Helemaal niet. Helemaal niet. <laughs> <laughs> uh, maar even ter afsluiting van deze oud standvoort, uh, Is het wel zo, van, uh, je hebt je racefiets inmiddels al uh, verruild voor een, uh, voor een andere fiets, zag ik. Nee. Heb je nog ik wel? Ik heb een ander stuur op laten zetten. Dat bedoel ik.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 ja eigenlijk te veel naar, uh, naar mijn zin maar het is wel maar leuk ik, ik ga er wel voor zitten ja. ben je ook zo iemand of, die of dan zo. gaat uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, de avondetappen van van Marchmeets of uh, vind ook, je dat ja, ja. ja. ja. ja. Dat gaat, uh,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 Dat is niet hoor. Ja. Dat is een compliment hoor, Pieter. Ja, nou, 65, we inderdaad daar. twijfelen maar. Lieve luisteraars, u heeft uh, geluisterd naar uh, het verhaal van Klaas Koper, de wiederkenner toch bij uitstek hier in Zonvoort. En heeft geluisterd naar Jaap Koper, die hem interviewde. Beide de heren bedank ik enorm uh, voor hun... Uh,